In Noorwegen wordt de winning van olie en gas om middernacht waarschijnlijk helemaal stilgelegd. Aanleiding is de staking op de booreilanden, die is nu twee weken aan de gang. Werknemers willen vanwege hun zware werk vijf jaar eerder met pensioen dan andere Nooren. De Noorse olieproductie was de afgelopen tijd 13% minder dan normaal.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 Twee oud-medewerkers van de Rabobank zijn door hun nieuwe werkgever, een Japanse bank, geschorst vanwege een rentemanipulatieschandaal. Volgens persbureau Bloomberg worden de Rabobank en het Japanse Mitsubishi UFJ onderzocht door de Britse en Amerikaanse autoriteiten. Er wordt gekeken of er is gemanipuleerd met de rente die banken onderling aan elkaar betalen voor leningen.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 Het laatste uur en ik spreek vandaag met Lenneke Plas uit Bennenbroek. En uh, ja, Lenneke, leuk dat je op bezoek bent, gezellig. Ja. Yeah. En uh, ja, we willen graag wel wat meer van jou weten. Ben je ook uh, opgegroeid uh, in Bennenbroek? Ja, klopt. Ik ben een uh, echte Bennenbroekse. Geboren in Haarlem, maar verder uh, getogen in, in Bennenbroek.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 Welke school was dat? Dat was de Fransiskeschool. Oh ja, ja dat is algemeen bekend hè. Dat ja. heeft niet Bennebroek. zo heel veel ook geloof ik. Niet. Want het is natuurlijk een wat kleiner dorp. Ja. En daarna ging je naar de hogere school, voor HAVO, maar dat was niet in Bennebroek zelf waarschijnlijk. Nee, dat was in, ha in Haarlem. Santa Maria heb ik gesneden. Oh, ja. heb ik VWO gedaan. Ja. Dus, ja, dat ging je zo doorheen. Ja.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 Nou, ik, ik, ik hoorde het eerst via mijn ouders. Mijn moeder die zei mijn vader was dus woest en die sprong in het vliegtuig oh, met, een, er meteen op ja, met een mes op zak oh. om die uh, om die zendeling, Italia, oh, die, zendeling. Die, die Amerikaanse zendeling te bedreigen wat had die gedaan met zijn dochter Die was er ook nog, en, nog uh, daar die zendeling dan? Ja, die woonde, oh, die die woonde, die woonde daar. daar Oh ja. En ja, maar goed, dat mes werd er natuurlijk uitgehaald op Schiphol, dat, dat ging niet mee en mijn moeder belde mij van Len ga erheen. want het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 Ja, dat was niet zo van klebeng, daar was hij. Maar ik was student, ik was 19, dus ik ging veel met de trein op en neer naar Den Haag. En ja, ik was wel eens te laat ook voor de trein. En deze keer had ik dan een interview voor een stagegesprek. En ik was tien minuten te laat voor die trein. Dus ik dacht, shoot, ik heb die trein gemist en balen. Dus ik bidde Heer, alsjeblieft mag die trein ook te laat zijn dat ik hem nog heb. En ja, wel hoor, trein ook te laat, dus ik had hem nog.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 Want op een gegeven moment is ze van nou, dit kan ook geen toeval meer zijn. Dit is te toevallig om toeval te zijn, zeg maar. Ja, weet je? Ja. Het, het kon gewoon geen toeval meer zijn. En dat is door de jaren heen is het alleen maar sterker geworden. Ik weet dat hij bij me is. Ik weet dat hij uh, voor me zorgt om dat je meemaakt. Ja, dus hij heeft zichzelf uh, wel aan laten zien daardoor. Ja, zeker.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 Dus ik wilde meteen zendeling worden in Afrika ofzo. Ik ben blij natuurlijk. Ja, nee. Uiteindelijk is trouwens ja, hij ook op zijn knietjes gegaan, ja. toch wel? Maar dat is weer een ander verhaal. En mijn ja. moeder ook. Binnen oh. één jaar tijd het hele gezin. Ja, alweer je meiden in huis natuurlijk. Ja, ja. ja ik was nummer twee. natuurlijk. Ja, mijn vader nummer drie en mijn moeder uiteindelijk nummer vier. En het is uh, ja, heel bijzonder.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 Dus uh, ik vond het geweldig werken voor die, uh, voor die christelijke organisatie. Ik heb ook met uh, gevangenen gewerkt, wel vanaf een bureautje, maar gratis uh, materiaal, boeken en video's ja. toen nog. Toen was het nog een tijdperk van de video's verstuurd en cassettebandjes om hun te helpen. Dus dat, dat werk dat was heerlijk, maar ja, thuis ging het dus helemaal mis. Ja, dat is waar. En... Uh,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 in de psalm zie je echt dat de meeste daar geschreven voor David die ja. kennen we wel uit Vraag van David oh, de Goliath Nou, die David <laughs> en uh, dat hij werd ook eerst nagezeten uh, zijn leven was bedreigd en hij riep het uit naar God, hoe, hier, hoe, kan dit nou? je, hoe kan dit nou mijn leven ziet u niet waar ik doorheen ga en dat hij toch steeds aan het eind van zo'n psalm zegt en toch vertrouw ik op u toch weet ik dat u mij gaat uitreden ja. en dat heeft God natuurlijk ook gedaan want hij is koning geworden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 Ik verlangde ook echt naar mijn eigen stekkie. Nee, ja, meisjes natuurlijk. gewoon. Want je had ja. heel lang zelfstandig gewoond ook, hè? Ja, ja. <laughs> klopt. Dus ik heb toen echt gebeden. Weet je, toen ik midden in die echtscheiding in, in Engeland zat, toen wist ik, oké, okay, ik, uh, ik was fulltime moeder toen inmiddels. Toen wist ik, oké, okay, ik, uh, ik moet er gaan werken. Ik ga parttime werken. Ja. Uh, ik wilde per se niet fulltime werken.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 Dus mijn oudste had best wel een relatie met hem. En uh, aan de ene kant, zij is jong, zo jong dat ze eigenlijk niet beseffen wat er is gebeurd, weet je. Ze, mijn jongste dus al helemaal niet. Maar mijn ouds die, ja, die ging natuurlijk papa wel missen. Weet je? Of daddy noemen we hem dan. Want, ja, natuurlijk. Ja. Want hij, uh, hij is Engels en... Uh,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 en uh, ja, dus ze gingen hier gewoon naar de basisschool. En ja, ze zijn nu helemaal hier geaard. En, uh, en ondertussen reizen ze dus veel op en neer uh, naar Engeland voor contact met hun vader. Ja, en de taal was ook geen probleem. Omdat ze natuurlijk heel jong al uh, nog naar Nederland kwamen. Dat ze nog goed nog yeah. Nederlands konden leren. Yeah. Ja. En jij bent een talenwonder, heb ik net begrepen. Nou ja, een talenwonder. Dat is ook weer. Als je al die. Uh,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 Maar sommige mensen zeggen inderdaad... Ja, ik weet dat ik ongelijke benen heb. Nou, mogen we dat eens zien? Dan nemen ze plaats op de stoel. En vaak zie je inderdaad dat, het dat de benen ongelijk zijn. Daardoor nou, gaat je ruggenwervel. Alles gaat natuurlijk scheef staan. Er komen zenuwen in de knel. Nou, daardoor krijg je al die, al die klachten. Dus dan bidden wij dat God die benen weer gelijk maakt. Dat wil niet zeggen dat letterlijk... Uh, weet We zien dan ook, als we bidden in de naam van Jezus... Dan zien je die benen gelijk worden. Hmm.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 En het geeft met de kern van je wezen te maken. Ook voor andere mensen. Dus het mooiste wat je kan doen, is Gods liefde uitdelen aan mensen. Ja, wat mooi. En, en uh, wat voor vakken geven jullie op die Bijbelschool? Geef je les in, zeg maar, of geef je les in het bidden voor de zieken? Ook. <laughs>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 Dus eigenlijk ook de, de, de lessen die je zelf hebt geleerd, bijvoorbeeld. Uh, hoorde ik bij jeugd van de opdracht. Ja. Dat is ook over het vaderland. Dus je hebt zelf ja. eigenlijk uh, dingen heel diep geleerd door de jaren ja. heen. Wat je nu ook meer door kan geven. Ja. En zijn het voornamelijk jonge mensen of allerlei leeftijden die je kan zich ja. opgeven? Allerlei leeftijden is het. En ook van allerlei uh, achtergronden. Of je nou wel of niet uit de kerk komt. Mm. Of je nou wel of niet uit, ja. uh, uit een... Uh,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 Ja, dan, dan, je, dan ben je nooit alleen. Dat, dat maakt het zo dichtbij. Dat is zo iemand die echt heel echt in je zijn. En Je helpt hem met, met alles, en keuzes die je moet maken. En, en je leert ook steeds beter keuzes maken met hem. En je leert zijn stem steeds beter verstaan door in de Bijbel te lezen. En door zijn hulp te vragen, de bidden. Bidden ze eigenlijk gewoon praten met God, je mag je hart bij hem uitstorten. En hij wil hij er echt voor je zijn. En dat hij een ja, totale ommekeer gemaakt in mijn leven. En dat zie je en, nu ook in die andere mensen ja, misschien wel. Klopt, ja. klopt. Ja. ja, mensen die daar komen, die uh, gaan ook steeds dieper en die hebben ook zoiets van. Dit wist ik niet. Dit is geweldig. Weet je. Hier wil ik mee door. Ja. En dat je echt ziet dat mensen het, uh, ja, diep van binnen veranderen. Ja. En je kan, het, wij kunnen ze vertellen, maar als zij die deur naar God zelf openzetten, naar de Heilige Geest, dan gaat de Heilige Geest zelf met ze aan de gang.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 God die van je houdt En uh, ja, mijn man heeft inderdaad ook hier in Zandvoort op de uh, laatst op de op de jaarmarkt gestaan. En dat gaan ja. we ook weer doen. Op de volgende jaar gaan we er ook staan. Ja, 12 augustus. Op 12 hè? augustus ja. ja, staan we ook met de stoel, de dus schaapsoep en de stoel. <laughs> en we hebben er ook een, een soort banner bij. Dus een uh, weet je, als je genezing wil, dan gaan we met je binnen voor genezing. Nou, dat is een, en, een soort vlag, hè? Een, een soort vlag, vlag. met ja, tekst ja, erop. Ja, ja. Inderdaad. Ja. Ja. Mooi, ja. Nou, Heel hartelijk bedankt voor dit interview, voor het gesprek met jou. Ja, en ik wens je heel veel succes met jullie nieuwe werk. Ja, dankjewel. Dus dat je maar veel markten en vooral veel mensen natuurlijk ja. mag bereiken, ook in Zandvoort ja. en op andere plaatsen. En heel hartelijk bedankt. Graag gedaan. Bedankt.